Wij beginnen de les 22 van Pri ets Chaim. Pagina 7 de regel 1 bovenaan. We nee, niet bij er. Badurach klal eeg aridei dalit helkejama se. Nasin mochen p'nimimum a'kifim lechol p'chinaat Hitsonit, hitzonit twee, klalut ha'olamot. We gineen ze hier. M'nit is uitgelecht in alchemene termen. Ech alidei dalet helkei maase, hu door vier delen van de daad. Naast in Mochin pnimim worden gemaakt de mogen, maar gemaakt betekent aangetrokken de mogen van pnimim omakifim, lekolpje nota naar elke aspect van het uitwendige van het totaal van de werelden. Eigenlijk, zoals we hebben dat geleerd door vier Delen van de daad, vier die, die dingen die wij doen, ochtends, dat daardoor worden de, wordt het de uit, uitwendige gedeelte van de werelden, van vier werelden, gecorrigeerd. Regel 2 na de punt. Waarideja die boer, na zo mohin pnimimu makifim le gimelolamot bija. We gaan drie mohin pnimim de atsilut. Twee. Waaridea die dibur en door de spraak. Dus de al die gebeden die men zegt. Sche hem welke spraak zijn. Vormen uh, form de, de drie delen van het gebed. Na zo so mogen pnimim worden gemaakt, de mogen inwendige, eerlijke pnimim en makifim en om, omringende mogen. <lacht> Le dimilolamot voor drie werelden, brjajet seraina siya en allemaal binnen jou. Allemaal, want de mens is net zo gestructureerd, precies zoals het hele heelal. We gaan mogen pnimim de absolute en ook plus de morgen pnemim van de wereld absolute. De regel drie. Zie je wat we leren? Niet ergens in de, in de hemel, ergens kijken naar de hemel. Omhoog ergens kijken, kijk in jezelf en jij zal zien de Schepper binnen jezelf, de hemel en alle uithoeken van het heelal kan jij terugvinden in jezelf, zonder uh, ruimtevaart te maken. Want geen ruimtevaart zal komen tot die geestelijke, geestelijke niveaus die. De mens kan zien binnen zichzelf. Als vooropgestelde die zijn kilim gecorrigeerd heeft. In de mate van de correctie van zijn kilim. Drie na de punt. כמו שי חטוב בעזרת, בתפילת ראש השנה, בעזרת השם, פיר בזוגר, פרשת, במדבר, דף, קף, עניין, פנימית, וחיצונית, הולמות, ונשמות, בכל הנה, דרינה דפינט. ועלידי עמידה, אין דורת חבט עמידה, אצטנד חבט, Onthoud die woordjes, Amida, stand door, door het gebed, amida, door Amida gewoon zegt men, want iedereen weet, Amida betekent het standgebed. En door, het, door de Amida, wordt gemaakt, worden gemaakt de Makifien, makifien de Mogin Makifien, de uit de omringende, nog een keer, omringende Mogin, voor de absolute moze echt toch zoals ik zal schrijven in het gebed van afgekort Res, dubbele apostrofen hey dat is een afkorting van Rosh Hashanah het nieuwe, het nieuwe jaar zoals, het, zoals ik zal zeggen in het gebed van Rosh Hashanah bij Zad Hashem met God wil, natuurlijk Waijen Basel Zoger en lees in de Zoger de regel 4 in de parasha, in het hoofdstuk Bamidbar. Daf Kaf, Daf Kuf, wafde de pagina 102. Ain Jan de kwestie van Pnemid, niet het inwendige en uitwendige van de werelden en de zielen in alles zoals boven gezegd werd. Stap voor stap gaan wij voelen binnen onszelf de hele structuur van het heelal. Nou, waar kan je het vinden? Ga overal naar alle elke wetenschap, naar elke religie, naar Vaticaan, waar dan ook, waar vind je dat zoiets? Je nou, vinden alleen, vind alleen maar kinderlijke uh, dingen die dan een beetje zo sociaal gekleurd zijn. Van buitenkant, maar van binnen kan men. Heeft men geen structuur. Absoluut geen structuur. Men, men heeft geen lagen. Regel 5. Miaga werim. In Janatvilawis, Soda. Baboker, yashkim Waifne, Waiitorja, yadav. Welke van die had dan zoiets lichter en Olamot ze is al aan het bouwen de omlijsting. Wij nemen Asia, Wietsera, Jabarbatan, Kadhieta, Bazoger. En nu we iets wat wij wel gaan leren en dat is iets wat uh, Rabihayim Vital Gehoord heeft of gezien heeft, gesproken had van, met zijn, en kreeg dat van zijn kameraden, die ook geleerd hadden met Ari. En, maar op een of andere manier, hij kreeg het niet direct, kreeg hij dat niet direct van Ari, maar van zijn kameraden. Misschien was hij dan op een bepaalde dagen ziek, of was hij ergens op reis, wat, wat er ook mag gebeuren, mogen, mogen gebeuren, maar dan iets wat hij haalt aan van, van die misschien opschriften, of wat anderen hadden gezegd, ook diegenen die ook geleerd hadden bij Ari. Mirachavirium 5 van de kameraden. En dan gaat hij vertellen, in Janet het Vila, het aspect van het gebed en zijn geheim. Baboker, jashkim, laat de mens zochtens op, op, vroeg opstaan. wefne en zich rijmaken, dus naar een toilet gaan. Weet olja dav en laat hem zijn handen wassen. Wakabana, en het gaat erom, wat betekent dat? Het is dus de wet staat het zo, zo zegt, voorschrift. En wakabana en de zin daarvan is, de kwaada ervan is, kja dham tserikwet akent dat het allemaal want de mens dient te corrigeren vier werelden. Wanneer de mens opstaat in de ochtend moet hij direct. Uh, zich instellen uh, op de manier dat hij alle werelden die geschapen werden in zichzelf, die gaat corrigeren, corrigerend in zichzelf, corrigeert hij ook een stukje van de buitenwereld. Let op. Dus hij moet deze correctie doen door deze handelingen, niet alleen deze, ook nog die doosjes te doen, die het enzovoort. Dan, dan daarmee moet je zich instellen met de bedoeling dat hij corrigeert de vier werelden. Zes behoefde over Milula in het Aramees. behoefde, behoefde door de handelingen, over Milula en door de spraak. De ino na siyawe tirash barbatan dat die zijn Asia en Yitzhira, die in, uh, die in de vier, in de vier, het viertaal daarvan zijn. Dus Asia en Yitzhira, die in het, vier, in, het, in het viertaal, in het viertaal van de wereld. Kadeïda was zo, als het gebracht is in de zog. Ik ga ons dat uitleggen. Zes naar de punt. hoe. Kashifne. In de handeling. Wat de handeling betreft. Dat werk wat hij doet in de handeling. ochtends. Hij zegt. Kashifne. Dat wanneer hij zich. Reinigt. Iefne betekent leeg maakt. Dus zijn gaatjes, zijn. van het toilet gebruik maakt. Dus wanneer hij zich. Uh, leeg maakt, oftewel schoonmaakt. Le le uh, leeg maakt van. Uh, uh, van allerlei ficariën, enzovoort. Uh, urine. Zeven let op, dat is tegenover de-asia. Daarmee corrigeert hij, let op, de uit, het uitwendige gedeelte van de wereld-asia binnen zichzelf. Nou, erg belangrijk om dat te weten, dan weet je dat gevoel, dat uh, opluchting, let op, ook de opluchting, ook wanneer de mens fysiek zich oplucht dat hij daarmee ook natuurlijk met de kawana, met de juiste kawana, dat hij ervaart dan, corrigeert dan, in binnen zichzelf het uitwendige gedeelte van de wereld. Asiya van het doen zeven. Weet de gofu Weet gamken? Ziet de heer leolama Asiya? Mijaklipot. Hij Asiya shiboo. Let op, let op, wat je ons nu zegt. Helder taal, let op. Weet hij er voor, en laat hem zijn lichaam schoon, zuiveren. Want ook dat is een vorm van zuivering, wat, wat hij doet, duidelijk. Dat hij van het toilet gebruik maakte, dat is zuivering. En laat hem zuiveren zijn lichaam. Weet hij gamken en laat hem eveneens de intentie hebben, let op. Schiet hij daarmee. Zijfert de wereld Asiya van de klipot, dat wil zeggen van de Asia die in hem zijn, van de Asia die in de mens zijn, die zijverd hij van de klipot die in zijn Asia zijn. Zie je dat? Dan, dat is dan de Kavana natuurlijk niet alleen maar zo gaan naar de toilet en. Uh blindeling zo, uh, net als een dier dat doet. Maar ook hier, alles wat je doet hier op aarde, moet je het heiligen. En dat betekent, met de intentie gaan daar naartoe en niet zitten daar in het toilet en, en uh, noodgedwongen ruiken daar het stank van het toilet, in inademen dat stank van het toilet, en velen vinden het nog lekker daar, kunnen ze zich lekker ontspannen met dat stank, dan vinden ze dat heerlijk, dat, voelen ze zich lekker thuis en op zijn op een eigen gemak en zonder spanningen, etc. Maar dan als dieren, nee, nee, niet dat doen, zelfs dan, wanne, wanne in de toilet moet je ook dan ook wel weten dat jij, wat jij doet, ja, om dat daarmee corrigeer jouw jou ASIA van de klippoot. Zeven. В очах Иеговах acht. ахт Что мы такие насия, что катан, Acharkach vervolgens, ik hem wel uh, laten in intentie in op, op te brengen. Sumitakend dat hij acht corrigeert de wereld, asiya -ja van de wereld, asiya -ja van de wereld, yetsira. Eigenlijk, je he hebt al asiya -ja van asiya -ja gecorrigeerd en nu asiya -ja van de. As -ja gecorrigeerd en nu asiya -ja van de wereld, yetsira. Le daarom, a katan, daarom is het tzitzit, daarom is dat kleedje wat uh, hij aandoet aan zijn naakte lichaam. Kleedje met vier eidhoeken, waaraan vier tzitzit, uh, dat heet schoudraden, zijn aangebracht. En al die draden en vier, als je dan die optelt van wat er aan zit, dan stelt het voor, symbolisch dan stelt het voor, 613 voorschriften. Dat heet Titalit Katan, een kleine, een kleine mantel. Jawo min had zat dat dus hij moet dan uh, deze zitsen do doen, en zodat zij komen van de kant, kadat, zoals naar de mening van Balaïtor, zo'n uh, grote uh, groot, groot auto autoriteit op dat gebied, op het gebied van het fysieke, van die fysieke handelingen. Zullen we zien wat ons, hij ons geeft? Uh, ik zag een keer, ik zal niets... Het is niet uh, de manier om dat ik dan vertel aan jullie dingen die, waar hij nog niet over heeft. Ik alleen kan geven een beetje een kader wat erbij hoort, dat het als het ware dat hij veronderstelt, dat weet. Uh, weet, anders niet. We zeggen jitoor. No, sorry, we zeggen Dat is een an ander woord, we zeggen jitoof. Nijken schel talit katan bevito, kodem shielbosch et malbusho, malbushave, Vyatsami i peter beito. En dat is het zich inwikkelen in de kleine talit, in het kleine kleitje wat hij aan trekt in zijn huis, dus na, na het opstaan, dat heet dat de kleedje, dat aandoet, in plaats van overhemd, onderhemd, kodem, se je heel boosheid, maar alvorens hij zijn kleding, kleding, kledingen letterlijk, aandoet, en alvorens, en alvorens, hij zijn duur verlaat, duur van zijn huis verlaat, letterlijk en komt uit de opening van zijn huis. Met andere woorden, de duur uitgaat. Dat is wat hij moet doen. En dat is wat hij thuis moet doen, voordat hij naar een synagoge gaat ofzo. Alles geestelijk. Ach, arkachika, wenschem i takken asia, tiende bria. Baseschem albish, vijaniach, tvilin, scheljade, alhazro. Let op. Dus, äh, we hebben geleerd. Eerst korrigeren die dan asia, dat hebben we gezegd waarmee Dus, door zich äh, te reinigen, naar het toilet gaan, äh, dat soort, en dan handen wassen en en zo voort. Daarna, daarmee corrigeert hij dan asia. Daarna, kadi dan, dood die talit, klein talit. Ja dat, nog een keer verhaal dat wat hij in het kort wat hij had gezegd. Daarna, doe je dan corrigeert die de wereld asia. Van de wereld asia van de wereld yetse radus. Alle asia's van alle vier werelden corrigeert die daarmee. Dan doet je dat en dan door, de, door het aandoen van die talid-katan, het kleine, kleine talid, klein stuk um, kleding wat hij doet aan zijn naakte lichaam. En dat is wat hij doet alvorens hij de duur uitgaat. De regel 9. Na de punt. Acharkach vervolgens, ik aven, laat hem intentie opbrengen. Shemitaken assiya de bria. Dat hij corrigeert assiya van de wereld bria, daar reekelt hij. Maar zij daarin, daarmee, Door het feit dat Shemalbius, dat hij bekleedt en lecht dit filin, sheliat alas rood. Dat hij lecht. Dit filen de doosjes van, het hand, van de hand, dus die handdoosjes. Dat heet filen cirjaat op zijn hand. Dus hij legt het op zijn hand hij legt het op de plaats uh, daar waar zijn biceps biceps is, ja? en een beetje zo gericht naar de kant van zijn voorkant van zijn borst. 10 naar de punt. Kijk nou wat allemaal. Het uh, is pas een beginnetje wat we leren. Kijk nou hoe geweldig wat het aan het volk Israël gegeven was. Helige zijn leven hier. Absoluut in, in absolute verbondenheid verbleven met. Met hun schepper in de hemel, met hun koning. Ter koningen in de hemel, door alles wat hij doet, denkt, voelt, absolute verbondenheid met de schepper. En alleen daarmee wordt de mens tot mens. Tot een hoge mens. Een mens die beantwoord aan de hoogste eisen, zoals de Schepper wilde dat zijn volk ieder ieder die Israël in zichzelf heeft, en dat is iedereen heeft, dat die zijn Israël ontwikkelt op de manier dat hij uh, al die dingen doet wat we leren. We zouden ze te in Janke trogen leveren. Elf, jeze jeze basot šališe lion deti fered Pin iranpin. Ki ša mat hild keter shila, vaitanim šeget vnit pašetet lemata basov silut And you have, Jones, you know, et et et et fenomen, dit fenomen in de the werelden. Ja, bij het scheppen van de wereld en, enzovoort, hoe, hoe dat ver, verliep dat is, blijft altijd geldig. Let op, de toestand, we zouden zijn dit geheim, zal je begrijpen in dat in het aspect, die troek alleen na, de aanklagen, um, uh, het aanklagen van de maan. Dat welke man, dat deze man, oftewel, malgoed, herinner ik nog, malgoed van de wereld, dat ze woont, ma't van het begin, ha'it ayut, ze kwam uit, oftewel, verscheen, de regel 11, dat je verder dus zij verscheen bij het scheppen van de wereld. Zij verscheen eerst, euh, zoals we dat ook in de zoger geleerd, aan het einde van, een van de hoogste, van de hogere, een derde van de Tjeverrit van de Zierampien. De Tjeverrit van de een derde bovenste, weet dat te zeggen. Eén bovenste derde van de Tjeverrit van de Zierampien, herinner je nog? Die is boven de, de Gazet. En daar bleef, daaruit verscheen deze Malgoed. Ook nog boven de Gazet ketter begint haar ketter. En daarom hebben zij twee ketterim. Haar ketter is daar, de Bina, eigenlijk, van de Bina komt tot de Hase. En zijn ketter is dar, darum... Hashem, say, uh, daar, en daarom ging zij aanklagen, ging zij klagen. Voor Heshem, en zij zei: twee, er kunnen geen twee koningen zijn. Zij heeft een ketter van de Bina en, ontvang van de Bina en Zirembien. Bin. En dan daarop, Hashem zei tegen haar, zo'n Middres, vertelt ons, ga naar binnen, ga naar, maak jezelf klein. En zij maakte zichzelf klein, door af te dalen naar de Bria. Maar dat is wat, wat hij dan vertelt ons. Het, en zij had zich doorgetrokken, en verspreidt zich naar beneden, waardoor tot het einde van de Atlantische Oceaan. Twaalf nadelpunten waarachtige tragavantie naar roosleesolie en bria lachen aan het srihi, niet alleen naar de galuta-atmikomari, maar naar de zeer Weet wat je verre de absolute, ach be ach, kodem, Kijk hoe geweldig wat je ons nu vertelt, wat wij doen. Kijk nou wat de mens, welke kracht de mens heeft in zichzelf en wat hij moet doen hier op de, in deze wereld. In plaats van alleen maar denken aan uh, het brood, verdienen voor het brood in deze wereld. En kinderlijke verhoudingen met, met kinderlijke relaties, met, met de partner, met allerlei psychiatrieën, allerlei psychoses te ontwikkelen daardoor, en, uh, allerlei problemen met de partners, et cetera, et cetera, en wat er ook mag, wat er ook hier gebeurt, allemaal kinderlijk gekrabbel, gekrabbel. Tegen het opbadilst nu zegt, va, harshikitra ga! En nadat zij geklacht had. Dus zij had geklacht, hij had gezegd aangeklacht werd. Natuurlijk ook, maar dan zij had geklacht. En zij is geworden tot roos, tot het hoofd van de vossen. In de Bria. Dat heet, dat zij geworden is van het hoofd van de vossen. Daar staan de vossen. Vossen betekent. Uh, boven dit gezet, dat is net als leeuw, en onder de, onder, boven de het zuid is net zoals Leeuwen. en onder in de bria, dat is net als, als vossen, Dat betekent heel ander niveau, dat zij is geworden tot het hoofd voor de vossen in de wereld bria, dat is, wat, dat, is, dat is het gevolg van het feit dat zij had geklacht over die kroon van haar, dat zij wilde dus de kroon zijn, maar Hashem liet zij, omdat zij mal goed is, liet haar naar beneden afdalen, om de ho het hoofd te zijn aan die fossen of wel de, de krachten in de wereld bij Let op. Dus zij is dan aangeklaagd en dan is zij gedaald in, afgedaald in de wereld Bria. En dat is altijd 's ochtends vroeg voordat wij gaan beginnen ons gebed. Dan bevindt zich dan de, onze Malgoed ook op deze plaats. Onder de, laten we zeggen, uh, onderaan uh, de wereld uit van ons. En dat wij moeten, wij moeten dat wel corrigeren. Let op. La gendarum anutzrech in le takna. Moeten wij dienen haar. corrigeren. Dat is wat ook gezeg, gezegd wordt. Om dat. amka. La akma. La akma Dat wij moeten laakma akma schintami afra. In het zodat Dat ons taak is. Om die maar goed. Te doen opstegen uit de stof der aarde. Lachen aan het tak na, daarom dienen wij haar te corrigeren. Wolle en haar op te doen stegen, ad me komari tot haar eerste oorspronkelijke plaats, de regel dertien, de zeiranpin, in de haze van de zeiranpin. Maar je verre de atsewut, in de je van de wereld absolute. Ach, ach, gezicht, uh, sorry, rug, to, rug tot rug. Reden nog, dan gaat ze dan staan eerst rug tot rug ten aanzien ten, ten van de en Ik moet je het ook kodem hakje troepen, zoals zij was, zoals zij, maar goed, was voor haar klagen. Dat is wat wij doen. Punt. Waag haar kaag panim En vervolgens komt de tweede tikkun. Om haar te brengen panim panim, gezicht tot gezicht. Ja, gezicht tot gezicht met de hier Kijk nou wat wij doen. En precies hetzelfde ver veroorzaken, we, veroorzaken wij dat ook in de hoger wil dat daar gaat het ook precies hetzelfde zijn, zoals wij, wij zijn helemaal eenduidig verbonden met het hogere, ja, door de dunne draadjes die wij niet zien, of die, wille, of die, wille, die men wil ontzien liever, duidelijk, door de wens om te ontvangen voor zichzelf, en daardoor, door, dat, door deze correcties, zij gaan ook, Staan ze hier aan ook wat boven staan, gaan ze staan, paniem bij paniem. En dan maken ze een zevoeg en trekken ze van uit de eindsof, trekken ze ook dan het licht naar beneden toe, naar degene wie dat hun, hun toestand van paniem bij paniem, gezicht tot gezicht, veroorzaakt had. En hij ontvangt dan alle zegeningen. Levenskracht, hemel, hemelse manna enzovoort. De, re de regel 15. We Of doen we dat de volgende keer?